Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Den Bos is druk bezig met het onderzoek naar explosies bij een huis in die stad. Afgelopen nacht was er rond half drie een enorme klap te horen. En dat maakt veel los in de buurt, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Biedwoorden zijn banggevers aan. Zeker ook omdat dit niet de eerste aanslag was. In de nacht van vrijdag op zaterdag waren er al twee enorme explosies: één bij de voordeur en één knal bij de hoogwerder van het bedrijf van de man. Ja, de politie denkt dat er zwaar vuurwerk aan de voordeur is vastgemaakt... en dat de dader er daarna vandoor is gegaan. De bewoners van het huis raakten niet gewond... wel veel schade aan de voorkant van de woning. In België is een hoge snelheidstrein vanochtend op een aanhangwagen gebotst. Twee mensen in de trein raakten gewond, waarvan één er slecht aan toe is. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond acht, vertelt correspondent Helene Daens. Die aanhangwagen van een trekker zat vast op de spoorwegovergang. De boer die die trekker bestuurde kon hem nog op tijd verlaten... maar twee inzittenden van de trein raakten dus wel gewond. Ook is het treinverkeer ernstig verstoord. De Eurostar van en naar Londen wordt omgeleid... en daardoor zullen er nog de hele dag fikse vertragingen zijn. Ja, dat geldt ook voor het traject tussen Brussel en Amsterdam. Een man uit Arnhem heeft geprobeerd om een lading drugs zo onopvallend mogelijk op te sturen. Hij verstopte 18 kilo aan ecstasypillen in kattenvoer. Ja, het spul met een waarde van 160.000 euro was voor Malaisie bedoeld. maar Bij een controle werden de drugs dus gevonden. De man is opgepakt. Het lenen van een peperdure auto heeft slecht uitgepakt voor een man in Breda. Agenten zagen gisteravond hoe hij in de bebouwde kom voorbij scheurde in een grijze Audi RS6. Ze zetten de achtervolging in en ontdekten dat de man ruim 80 km per uur te hard reed. De man mocht meteen zijn rijbewijs inleveren en moet op cursus. En ook is de geleende Audi in beslag genomen. Het weer vanavond nog lang zonnig. Morgen wordt het weer volop zomer. Droog met veel zon en tussen de 27 en 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Fly. En ineens zag ik je lopen En ik dacht Oeh, oeh Ik was meteen om boven En jij om de hoek oe, En we liepen samen verder En ik dacht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 Ik zo goed, goed bij elkaar, en ik weet niet wat ik doe, doe, hoe zijn we hier beland? Dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft een vredesplan gemaakt dat hij wil voorleggen aan de Amerikaanse president Biden en presidentskandidaten Harris en Trump. Zelensky zegt dat de oorlog met Rusland uiteindelijk via gesprekken moet worden beëindigd. Tijdens corona heeft de Amerikaanse regering social media bedrijf Meta, onder druk gezet om coronaberichten te censureren. Dat laat topman Mark Zuckerberg weten. Mera is de eigenaar van onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp. In een huis in Spijkenisse heeft de politie 400 laggascilinders gevonden. De 25-jarige bewoonster is opgepakt. Ze wordt verdacht van handel in laggas. Het weer zonnig met sluierwolken bij 23 tot 26 graden.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 But you never told me about the pie ZFM.